Het thema begint toch gelijk goed voor vanmorgen, broeder en zuster. Bekeert u op dat gij leeft? Twee uitroeptekens. Hoe vindt u zo'n start voor vanmorgen? Gaan we nou zeggen dat u zich allemaal bekeren moet vanmorgen? Nee, toch hè? Want wij wandelen toch al op de weg, of niet? Maar het feit dat er staat, bekeert u op dat gij leeft, is wel belangrijk. Want bekeren is niet zomaar bekeren, nee, je bekeert je op dat je leeft. Nou wat is nou een waarachtig leven? Dat is gewoon tot je doel komen waartoe Abba Yahweh ons geschapen heeft. Hij heeft een doel gehad met de schepping en dat doel, daartoe moeten wij komen. Alle mensen. God is een God van alle mensen. Alleen niet alle mensen komen tot het doel wat God gesteld heeft. Daarom, ook in ons eigen leven hebben we vaak genoeg moeten zien dat we ons moeten bekeren... Want we ervaren elke keer, op welke manier dan ook, tot we geneigd zijn... een beetje links van de weg te gaan, een beetje rechts van de weg te gaan. En alleen maar bij het lezen van het woord van de Heer... herinneren we ons dan weer met welk doel dat we geschapen zijn... en welk doel dat we ook willen bereiken. Zouden we kunnen zeggen, wij willen allemaal het doel bereiken? Ja, toch? Hebben we het allemaal al bereikt, het doel? Nee, we zijn met elkaar onderweg, maar wel op weg naar het doel en tot we met fouten en problemen zitten... ja, dat is heel duidelijk. We zijn dus nog geen volmaakte mensen. Hoewel, God ziet ons wel als volmaakt, of niet? Kun je je het voorstellen? Dat onze hemelse Vader ons als volmaakte mensen ziet. Zonder vlek en zonder rimpel. Omdat hij ons ziet in zijn zoon Yeshua. Daardoor zijn we bekleed... met een kleed van gerechtigheid. Een wit kleed. God ziet ons ook als rechtvaardigen. En als we in de Bijbel lezen, dan zijn we vandaag in een samenkomst van... Rechtvaardigen. Ik hoor het er maar één zeggen. We zijn vandaag in een samenkomst van... Rechtvaardigen. Er zijn er nog een hoop die het niet zeggen. Heilige. Ja, heilige rechtvaardigen. We zijn echt. We worden door God gezien als rechtvaardigen, omdat Hij ons ziet in Jezua. Dus we hebben vanmorgen een samenkomst van Rechtvaardigen. Ook al weet je allemaal voor jezelf wel waar er nog mankementen zitten. Maar we zijn samen als een groep rechtvaardigen voor het aangezicht van Yahweh onze God. En we worden door zijn geest onderwezen. Want alles wat we vandaag doen is niet zomaar naar een verhaaltje luisteren. We gaan met elkaar altijd weer lezen wat er in het woord staat. Wij hebben dan wel geen bima zoals in de synagoge. Maar we hebben altijd nog wel een bimer. Zodat we dus de bima kunnen projecteren op het beeldscherm. Dus je kan allemaal meelezen wat er op de bima staat. We gaan een paar dingen achter elkaar zetten en ik hoop dat u daar vreugde aan zult beleven. Ook al beginnen we met, bekeert u op dat gij leeft. Nou dat woordje leeft moet je maar onthouden. Ik heb er twee uitroeptekens achter gezet. Ja, dat is krachtdadig bevestigen. Bekeert u op dat u leeft. Zeg het eens hardop. Bekeert u op dat u leeft. En daar gaat het om. Alleen als we ons bekeren, komen we tot leven. Want het wandelen overeenkomstig de wil van God, dat is leven. Zodra we tegen zijn wil ingaan, is niet leven. Maar dat is de weg naar de dood. Goed, we gaan lezen, broeder en zusters. Ezekiel 18, vers 1 tot en met 4. Waar begint hij mee? Het woord van Yahweh kwam tot mij. ...zegt Ezekiel. Hij raakt in vervoering, in de geest. En hij hoort de woorden van Yahweh. Een profeet die zal die woorden horen en maar één ding kunnen... ...het daarna vertellen aan het volk. Het woord van Yahweh kwam tot mij. Hoe komt gij er toch toe, zegt Yahweh tot de profeet... Dit spreekwoord te gebruiken in het land van Israël. Welk spreekwoord? Nou, de vaders hebben onruip bedrijven gegeten... en de tanden van de kinderen zijn slee geworden. Hoe komen jullie er nou bij om zo'n uitspraak te doen? En het is niet zomaar een uitspraak van één persoon. Nee, dat wordt gezegd in Israël. Dus in Israël wordt gezegd... het is gewoon een spreekwoord geworden... De vaders hebben onrijpe drijven gegeten en de tanden van de kinderen die zijn bot geworden. Vindt u dat een vervelende uitdrukking of niet? Dit is het gedachtepatroon en een spreekwoord onder het volk van God. Ze hebben dus een ervaring gemaakt waar we in hun eigen denken zeggen, wij hebben gezonder, maar onze kinderen worden gestraft. Ah, dat klinkt helemaal niet prettig. Zou dit van God zijn, denkt u? De vaders hebben onruip, eruit ruiver gegeten en de tanden van de kinderen zijn er bot van geworden. Dus dat betekent dat vader de kinderen straft vanwege de zonde van de ouders. Wie is het hiermee eens? Ik ben het absoluut niet mee eens. Goed, hou je gedachten vast. Uiteindelijk moet het woord het vertellen waar het om gaat. Hè? Maar het is vaak moeilijk om het denkje te pakken. Dit zal nooit door God gezegd worden. Dit wordt door het volk Israël gezegd omdat ze hun eigen God niet meer kennen. God zou nooit de kinderen straffen vanwege de zonde van de vader. De vader doet de zonde en dat kind krijgt een knal voor zijn kop tot hij over de straat rolt bijvoorbeeld. Ja, hij joh, wat ben je nou te doen? Echt waar, we hebben een rechtvaardig God. Maar het volk Israël zegt, de vaders hebben onrijpe drijven gegeten en de tanden van de kinderen zijn de bot van geworden. Er staat ook een vraagteken achter, hè? Let goed op. Zo waar ik leef, hier hebben we het over Abba Yahweh, luidt het woord van Adonai Yahweh, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Dus vader hebt gezondigd, het kind krijgt de straf. Je zal het woord nooit meer gebruiken, ook in je eigen leven niet. Ook al zou je nog zeggen, omdat mijn vader dat gedaan heeft, ben ik geworden zoals ik ben. Dat zou dus betekenen dat je, dus ondanks die ellendige opvoeding, niet het vermogen hebt om te bekeren en de zonde van je vader en je moeder te verwerpen en de weg van gerechtigheid te wandelen. Het gaat er altijd om het feit, bekeert die opdat je leeft. Al kom je uit nog zo'n vervelend nest, kijk nooit meer achterom, maar zeg, zo spreekt de Heer, ik trek uit. Ik ga uit van mijn Egypte en ik zal op weg gaan naar het beloofde land in gehoorzaamheid. Zo waar ik leef, zegt Yahweh, gij zult dit spreekwoord dus nooit meer gebruiken in Israël. Waar is Israël? Hier is Israël. We zijn deel van Israël en we zullen luisteren naar hoe de Heer tot ons spreekt door zijn profeten. Onze hemelse vader die zegt, zie, alle zielen zijn van mij. Dat betekent alle zielen zijn van vader, over de hele wereld. Zowel de ziel van de vader als die van de zoon. ...zijn van mij. Maar de ziel die zondigt... ...die zal sterven. Die zal natuurlijk fysiek bedoeld zijn... ...ook in het oordeel, ook onder de tucht... ...ook onder de wet, helemaal geen probleem. Dat is het oordeel van de wet. Maar ook in de geestelijke wereld... ...gaat het zo. Alle zielen zijn van mij, zegt Yahweh. Zowel die van de vader als van de zoon. Maar die ziel die zondigt, zegt hij... ...die zal sterven. Die zal het lot treffen wat mijn Torah... ...uitspreekt. We zijn onderworpen... ...aan het woord van vader... Daar gaat hij. Die gaan we een paar keer horen vandaag. We gaan het hele hoofdstuk lezen. En dan nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Wanneer nu iemand rechtvaardig is. Wie was hier ook weer rechtvaardig? Steek je hand eens op. Het wordt een beetje minder momenteel. Nee, je bent echt waar. In Christus zijn we rechtvaardig. Wanneer nu iemand rechtvaardig is. en naar recht en gerechtigheid handelt, broeder en zuster. Klinkt dat goed of niet? Wij zijn als rechtvaardig onder elkaar... ...daarom willen we ook de Sabbat van onze rechtvaardige God onderhouden... ...want we weten dat het een teken is tussen hem en ons... ...opdat wij zouden weten dat hij onze God is. Niet naar zijn Toraal leven... ...wie zegt dan tot ja waar je God is? Kijk, God overziet de tijd van onwetendheid, zegt Petrus... ...maar predikt heden dat men zich bekeert zodra je de waarheid hoort. Dus in onwetendheid verkeren, akkoord. Maar als je de Torah leest ben je niet meer onwetend. Zo staat geschreven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is... en naar recht en gerechtigheid handelt... want hij kent Torah... op de bergen geen offermaaltijd houdt. Hé, hey, offeren. Wat deden ze op de bergen? Daar rookten ze offers aan de... afgoden. Aan de zon, de maan, de sterren. En weet ik wel voor dwaze gedachten mensen hebben. Bestaan er eigenlijk wel afgoden? Wel, oh, nee. hé. Er bestaat maar één God. Er bestaat maar één God. En buiten hem is er geen God. Afgoden. Ja, ik ben een beetje kromwoord. Ze zijn helemaal geen goden. Ze hebben geen ogen waarmee ze kunnen zien. Ze hebben geen mond om te praten. Het zijn dwaze dingen. Afgoden worden gevormd naar het beeld wat een mens in zijn hoofd heeft: grote neus, kleine neus, dikke oren. Enfin, je hebt de meest gekke beelden waar mensen voor buigen. denk je: wat doe je nou toch? Kalveren. Tja. Op de bergen geen offermaal dit houden, dat heeft te maken met het roken aan de afgoden. God haat dat. Hij wil er op één plaats het offer zien. En dat is in zijn heilige tempel. Zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het huis Israëls. Zo. Dus het blijkt dus dat het huis Israëls afgoden heeft. Welke afgoden hebben wij nou nog? Denk erover na. Ik zal ze nog niet opnoemen. Maar er blijken dus binnen dat huis van Israël afgoden te zijn. Er blijken ook in ons huis christenheid, die tot Israël behoort... ...allerlei afgodische gedachtenpatronen te zijn... ...die we hebben geleerd uit Rome. Pas toen we Torah gingen lezen, dachten we... ...hé, hey, we gaan die zonde overboord zetten, we gaan Sabbat vieren... ...en we kennen de hele lijn die we met elkaar gevonden hebben. Dat komt alleen maar omdat we onze oude opvoeding hebben losgelaten... En we hebben gewoon een nieuwe jas aangetrokken. Ja, we zien het als een wit kleed van gerechtigheid en rechtvaardigheid. We zijn bekleed met de klederen der gerechtigheid, want God ziet ons in Christus, in Messia. Je moet je ogen dus niet opslaan naar de afgoden van het huis van Israël. Net zo goed als we nu niet meer terugzien naar de afgoden van ons christendom. De vrouw van onze naaste niet onteren. ...geen gemeenschap heeft met een vrouw... ...in haar maandelijkse onreinheid. Oh ja? Ja, inderdaad. Lees gewoon Torah, dan weet je hoe God het wil hebben... ...dat je een rein leven leidt. Niemand onderdrukt... ...de schulden naar zijn pan teruggeeft... ...geen roof pleegt, ...zijn brood aan de hongerige geeft... ...en de naakte met kleding dekt. Hoe vindt hij dit klinken? Je gaat toch je hart helemaal... Zeg, ja, natuurlijk, dat is de weg van de Heer. Daaraan zijn we herkenbaar... Je zal ook niet tegen rente uitlenen, nog woekerwinst nemen, zich van onrecht onthoudt. Je moet eerlijk zijn bij geschillen, en de rechtvaardigheid betrachten. Naar mijn inzettingen zegt Abbe, ja, wij moet je wandelen. En mijn verordeningen in acht nemen door trouw te betonen. Je moet niet zeggen, nee, ik ben trouw. Nee, je moet trouw betonen. Dat blijkt dus uit je handelwijze en uit je wandel, tot je trouw bent of niet. En eigenlijk is dat voor iedereen te zien, hoe je wandelt. Zo iemand is rechtvaardig. Dus iemand die dus in gehoorzaamheid wandelt. Hé, hey, wie van ons is rechtvaardig? Nou bedoel ik niet in Christus. Want in Christus hebben we door onze zondebelijdenis vergeving gevraagd aan vader. En vader, oké, okay, ik vergeef het je, in Christus ben je rechtvaardig. Maar dat wil nog niet zeggen dat we een rechtvaardige levenswandel hebben. Wie van ons heeft een rechtvaardige levenswandel? Steek je vinger eens op. Ja, komt toch op. Echt waar. Wees nou niet zo met valse bescheidenheid. Zitten de handen vast. We hebben ervoor gekozen, broeder en zuster, om in rechtvaardigheid te wandelen. Dat is niet alleen maar omdat we sabbat vieren en de feesten... maar we willen gewoon naar Gods Torah leven in liefde en warmhartigheid, in langmoedigheid we willen God gelijk zijn in ons denken en in het handelen precies zoals hij wil dus, zo iemand is rechtvaardig iemand die dus gewoon eenvoudig handelt naar de regels van het koninkrijk van God daarvan zegt de Torah hij is rechtvaardig nog een keer, wie van ons is rechtvaardig en nou maak ik notities hoor want ik krijg je ouderlingenbezoek nog een keertje wij zijn rechtvaardig omdat we in rechtvaardigheid wandelen. Die gekke Hollandse valse bescheidenheid, die moet er gewoon uit. Hoort tot onze oude mens. We zijn geen Hollanders meer. Maar we zijn ingegaan in het Koninkrijk van God. Dus we zijn Nederlandse Israëlieten geworden. Akkoord. Dat kunnen ze nog steeds aan ons zien, want soms durven we onze vinger niet meer op te steken. Zo iemand is dus rechtvaardig die naar Torah leeft. Hij zal voor zeker leven, broeder en zuster. Amen? Ja, dat lust je wel, hè? Luid het woord van Adonai Yahweh. Eigenlijk kan ik de preek wel stoppen, want als je hier al aan op zegt, heb je de boodschap al begrepen? Maar we gaan het een heleboel keer herhalen. Dat als je nou het naar huis toe gaat, dat je nog nadreunt over wat je gezegd hebt. Maar verwekt die rechtvaardige nou een zoon, die een rover is? Oei, een bloedvergieter en die helaas een deze dingen doet, hoewel hij zelf, dat is zijn vader, het niet deed. Op de bergen of maaltijden houdt, dus je hebt een zoon die afgoderij pleegt. Hij hangt voor Boeddha, nou wij noemen al die rare, wat ze goden noemen maar op, Dwaasheid ten top. Oh ja, er komt nog veel meer. Die ook nog eens de vrouw van zijn naaste onteert. Wie is er nou zo dwaas om dat te doen? De ellendige en de arme onderdrukt. Roofpleegt en het pand niet teruggeeft. En zijn ogen opslaat naar de afgoden en gruwelen doet. Zo, so, wat zijn gruwelen? Heel simpel, wat iedereen snapt. Wat is een gruwel? Varkens eten voor het aangezicht van God. Je tafelderken met varkensvlees. Dan denk ah, kom nou toch, de wet is toch vervuld. Je kan de Russen een spekje halen. Ik weet hoe spek smaakt, want dus ik heb het dertig jaar gegeten. Totdat ik zag dat het onreinig het was. Dit gaat nooit meer gebeuren. Geen spek meer in mijn mond. Dat is een vreugde. Echt waar. Het volk van God eet geen spek. Ook niet omdat zogenaamd de wet volbracht is... en we in Christus vergeving en verzoening hebben ontvangen... Afgoderij, gruwelen doet. Ook tegen rente uitleent en woekerwinst. Nee, boer, ik heb een beetje geld Zou je maar 200 euro kunnen lenen? Dus ja, dat is goed. Ook graag voor je, Oké, Oké. die moet ik terugbetalen? Over twee maanden en twee tientjes rente. Begrijpt u? Gaat helemaal niet. De nood van één van ons is de nood van ons allen. Al deze gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voor zeker ter dood gebracht worden. Zijn bloedschuld rust op hemzelf. Is het hard of is het niet hard? Dat is niet hard, dat is rechtvaardig. God heeft een rechtvaardig oordeel zoals we moeten leven. Niet omdat we moeten, maar hij zegt dit is pas leven. Dat moet vanuit je binnenste komen omdat je God dient, zegen je broer en je zus en wie je ook tegenkomt. Zelfs iemand die niet tot de club behoort. Zie, hij gaat verder. Hij verwekt een zoon. Dat is weer die zoon van die vader. En deze ziet al de zonden die zijn vader doet. Hij ziet ze. Hij ziet ze. Maar doet iets dergelijks niet. Vaders, de zonden die wij doen... ...onze kinderen kijken naar ons. Onze kinderen zien ons 24 uur per dag... En kinderen doen precies na wat hun vaders en moeders doen. Als je een dochtertje hebt en die ziet moeder elke dag met de pannetjes en de dingetjes. Dat kind wil ook pannetjes en dingetjes. Die wil ook, ze mag niet aan het vuur zitten, maar ze doen precies hetzelfde op een klein stelletje. Kinderen kijken naar je en ze doen het na. Ook zoontjes kijken naar hun vader. En als die een beetje breed uitlopen, wijdbeens lopen, weet je of stoer doen. Dan lopen die kleine en achterna. Oh, ik kan wel zien wie jouw vader is. Echt waar. Kinderen doen hun ouders na. En dat is goed. Maar dat doen ze, denk om tot een bepaalde periode, totdat ze zelf kunnen gaan denken. En dan hoop ik dat we ze goed hebben kunnen onderwijzen. En dan wil ik nog niet zeggen dat ze altijd in jouw weg zullen wandelen. Ze zullen een verbondsrelatie met vader moeten krijgen. Op de bergen houdt hij geen offermaaltijden, die goede zoon. Hij slaat zijn ogen niet op naar de afgoden van het huis van Israël. Mooi hè. De vrouw van zijn naaste onteert hij niet. Je kan rustig bij hem op visite gaan. Hij onderdrukt niemand. Hij neemt geen pand. Hij pleegt geen roof. Hij geeft zijn brood aan de hongerigen. En de naakte dekt hem met kleding. Als dat geen uh, messiaan zou zijn. Hè? Wat zijn wij een zalige groep mensen? Vindt je ook niet? Want wij worden wel wederom geboren. Tot, dit, tot deze houding. Hij onthoudt zich van onrecht. Hij onthoudt zich van rente en roekenwinst, neemt hij niet. Hij voert mijn verordeningen uit, zegt vader. Hij wandelt naar mijn inzettingen, deze zal niet sterven. Om de ongerechtigheid van zijn vader, hij zal voor zeker leven. Dan gaat het niet elke keer om dat iemand niet zal sterven natuurlijk, want we gaan allemaal dood. Maar als het om leven gaat, is het leven in het Koninkrijk van God. Wij leven nu al in Gods Koninkrijk door geloof. We weten allemaal tot we zullen sterven. Maar we sterven om dadelijk op te staan tot een nieuw leven. Dat heeft God ons beloofd. Als getuigenis daarvan weten we heel goed wat we doen moeten. We zien uit naar dat nieuwe leven. Deze zal dus niet sterven. Die broeder en zuster die in rechtvaardigheid wandelt. Deze zal niet sterven om de zonde van zijn vader. Hij zal voorzeker leven. Zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt... en zijn naaste beroofd en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed is... zie, die zal sterven om zijn ongerechtigheid. Maar die zoon die in rechtvaardigheid wandelt niet. Maar, zegt gij... Broeder en zuster, waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Ik denk, staat dat er nou echt? Zou u die vraag stellen? Het blijkt wel gesteld te worden, anders hoeft die profeet Ezekiel daar niet over te spreken in Israël. Waarom zegt gij Israël, waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van zijn vader? Kent u deze uitspraak ook nog ten tijde dat Yeshua er was? Waarom is deze man nou zo ziek? Heb hij nou gezonderd? Heeft zijn vader en moeder gezondigd? U kent het antwoord van Yeshua. Als zoek het maar op. Echt waar. Yeshua bevestigt deze uitspraak van een segel. Heel eenvoudig. Yeshua heeft voortdurend linken met Torah en profeten in zijn hele onderwijs. Yeshua leert de mensen niets anders dan een volkomen Torah-getrouw leven. En dat moet je gewoon... Doen. Handelen in rechtvaardigheid. Hij zal voor zeker leven, staat er. Ja, want de ziel die zondigt, die zal sterven. Ja, we sterven allemaal. Bij de rechtvaardige wordt toch immers opgewekt, weet u nog? Ten eeuwige leven. En de goddeloze wordt opgewekt na duizend jaar. Maar niet tot leven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van zijn vader dragen... en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. Klip en klaar. De gerechtigheid van de rechtvaardige... zal alleen rusten op hem zelf. Broeder en zusters, wij behoren met alle respect tot de rechtvaardige... gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Onze rechtvaardigheid zal alleen ons navolgen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten... ...op die rechtvaardige zelf. En de goddeloosheid van de goddeloze... ...zal alleen rusten op hemzelf. Hoe vindt u dat woord goddeloze? Wie van ons behoort er nou tot de goddeloze? Hij spreekt nog steeds tegen Israël. Zit Israël vol goddelozen? Ja. Zodra we de weg kennen van God... ...en willen ze weten niet doen... ...stellen we ons op als los van God. God los. Goddeloze, Dat is een wilsbesluit wat je neemt. De waarheid kennende en toch om je heen kijken, niemand ziet me, even de andere kant op, het is toch donker. Maar, zegt Ezekiel namens de Heer, de goddeloze, dat waren wij natuurlijk immers ook, die zich bekeert van al de zonden die hij begaan heeft al mijn inzettingen onderhoudt... en naar recht en gerechtigheid handelt... dan zal hij voor zeker leven. Amen? Hij zal niet sterven. Welke keuze hebben we gemaakt? Toch om met elkaar in gerechtvaardigheid te leven. En de Heer zei: zegt... hij zal leven, hij zal niet sterven. Ja, natuurlijk gaan we dadelijk wel dood. We sterven. Maar onze blik gaat verder dan het graf... want de rechtvaardiging Christus... zal ook opgewekt worden. Zelfs Adam, Noach... Abraham En alle rechtvaardigen die ons voorgegaan zijn... hebben allemaal uitgezien op die Messias, Yeshua. En uitziende op hem zullen ze ook uit de dood opgewekt worden. Want God is trouw aan zijn woord. Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, let goed op... zal hem worden toegerekend. Vindt u het fijn als God zo denkt? Alles wat we uitgevreten hebben, broeder en zuster... we hebben er berouw en spijt over gehad... we hebben ons bekeerd tot vader... ...worden ons niet meer toegerekend. Om de gerechtigheid die hij betracht... ...dus nu... ...zal hij leven. Om de rechtvaardigheid... ...de gerechtigheid die hij betracht... ...zal hij leven. Zou ik dan een welgevallen hebben... ...aan de dood van een goddeloze? Vraag reken, zegt God. Zou God er welgevallen in hebben... ...als je de goddeloze ziet sterven? Wel nee, daar heb je helemaal geen welgevallen in. Zou die dan... Een welgevallen hebben in de dood van een goddeloze, luidt het woord van de Heer Yahweh. Nee, niet veel aan hieraan, dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Je hele leven word je opgeroepen, komt aan tot omkeer. Aanvaard het offer wat gebracht is en ga in gehoorzaamheid wandelen. Vader zal vreugdevol naar je zien. Wanneer nou een rechtvaardige zich afkeert, oei, broeder en zuster, wij zijn rechtvaardigen. Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, let op, naar de gruwel handelt die de goddeloze bedrijft, zal hij dan leven? Je krijgt natuurlijk allemaal open vragen, hè? we kunnen het allemaal beantwoorden. Toch staat er een heel hoofdstuk in Ezekiel om dit uit te leggen aan Israël. Zou hij dan leven? Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Dus dan nou heb je al dertig jaar in rechtvaardigheid geleefd. En dan komt er een dag dat je zegt, ik, euh, nou, ik ga me toch de mens bedriegen. Ik ga liegen en ik ga stelen. Ik snap het niet hoor, want het is helemaal geen lol aan denk ik. Met geen van zijn rechtvaardige daden zal meer rekening gehouden worden. Want hij wordt aangepakt op de zonde die hij bedrijft. Om de ontrouw die hij pleegt en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven. Nou, je ziet, je gaat van links gij erin, je gaat van rechts erin. En dit blijft maar doorgaan. Wilt u nog meer horen? Echt waar. Het gaat een vreugde worden om het te horen. Want je gaat steeds harder tegen jezelf zeggen. Nou, in die wetten wil ik helemaal niet aan leven. Wij willen de weg van rechtvaardigheid leven. Wat een dwaze mensen zijn er toch die het anders willen doen. Maar gij zegt, de weg van Yahweh is niet recht. Oh. Hoor toch huis Israëls, is mijn weg niet recht, zegt vader Yahweh. Zijn niet veel eer uw wegen niet recht? Vraagteken. Wanneer een rechtvaardige, broeder en zuster, let op. Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet. En daarom sterft, dan sterft hij om het onrecht dat hij gedaan heeft. Dit is hard, maar wel rechtvaardig. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloze daden en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij het leven behouden. Halleluja. We hebben gelukkig altijd de mogelijkheid om terug te keren op het pad. Dus als we wel eens tot goddeloosheid vervallen, weet dan, doe de zonde niet. En als het fout gegaan is, bekeer je, zeg vader, wil vergeven. Duidelijk, we zijn allemaal mensen... Die zwak zijn, maar het is geen goed praten daarvan. Immers, broeder en zuster, als je tot inkeer komt, ben je weer tot inzicht gekomen. En hij heeft zich bekeerd van alle overtredingen die hij begaan heeft. Ja, hij zal voor zeker leven. Hij zal niet sterven. Daarom is het als we een broeder terughalen op zijn dwaalweg. tot de weg van de Heer, hebben we een broer en een zus gered. Mensen die zomaar weg kunnen gaan en de wereld ingaan. Wat een ellende, wat een ramp. Mensen die terugkeren tot het uitbraaksel van het traditionele christendom. Wat ze van Rome geleerd hebben. Met alle respect voor die mensen. Hoe is het mogelijk dat mensen daar naar terugkeren? Bijna onmogelijk. Als je waarheid ziet, wil je opwaarts gaan, de weg naar boven. Er is een heel mooi lied, mijn handen Heer. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Naar het hemels huis. Dat is de vreugde van de gelovigen. En dat doen we samen. Maar. Het huis van Israël zegt. De weg des Heeren is niet recht. Ja is dat zo. Israël zegt het. Hè? Israël zegt dat toch. Het huis Israël zegt. De weg des Heeren is niet recht. En dan zegt onze hemelse vader. Zijn mijn wegen niet recht. Huis van Israël. Vraagteken. Zijn niet veel leer uw wegen neer, echt. Wat een gesprek vindt er plaats. He, wat die profeet Ezekiel uitlegt tussen God en Israël. Want hij vertaalt hoe het zit met Israël en met God. En dat laat hij aan de Israëlieten horen. Hij zegt: Weten jullie hoe jullie omgaan met je God? En de vragen die God stelt, hij geeft daar een heel beeld van. Ze hadden toen al geen televisie en geen film, dan zouden ze er een film van maken. Maar die profeet moet het zeggen. Daarom zegt de profeet: Zal ik u richten, zegt hij namens God. Huis van Israël, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van Adonai, Yahweh. En dan wetende dat wat vader zegt, zo gebeurt het gewoon. Er is geen terugkeer op het woord van vader. Of hij moet zelf zeggen, ik heb er spijt van dat ik het gezegd heb. Die mogelijkheden zijn er ook nog. Hè? Maar voorlopig het woord van vader, wat hij in zijn wet en in zijn onderwijzing zegt, dat is waar. Bekeert u, wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Dus je overtredingen zijn de struikelblokken. Dus het niet houden van Gods inzettingen, dat is een overtreding, die overtreding is het struikelblok. Bekeert u, wendt u af van al uw overtredingen, dan zal ik u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid laten worden. Bekeer je van je overtredingen, zegt hij, dan zal ik. Onthoud u goed wat het staat. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Vader zelf heeft dat voor u neergelegd. Hij toont aan wat een overtreding is. Als je die overtreding doet, dat is een struikeling. Werf al je overtredingen die jij begaan hebt van u weg. Stop ermee. Vernieuw uw hart en uw geest. Wie doet dat? Wie gaat nou uw hart vernieuwen? Zeg het maar. Doe God het? Nee. U moet uw hart vernieuwen. Je moet lezen wat God zegt en zeggen, zo, mijn hart is daar niet mee in overeenstemming. Vader, ik vernieuw mijn hart naar uw woord. Wat een vreugde. De woorden van God horen en dat toepassen in je eigen hart en zo gaan wandelen. Dan zien de mensen rondom je dat ook. Vernieuw uw hart en uw geest, uw denken. Waarom toch zoudt gij sterven, huis van Israël? Nou, dat gaat hij nog een keer vertellen. Ezekiel 18, vers 32. Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven vermoedt, luidt het woord van Adonai, Yahweh. Daarom bekeert u opdat gij leeft. 2 Petrus 3, vers 8. Hij heeft een schitterend stuk geschreven. Een vreugde om te lezen. Je moet het niet één keer lezen, je moet het tien keer lezen. En dan nog ook eens een keer elke dag tien keer lezen. Het is een vreugde te beseffen, de vreugde die Petrus heeft... Want daarom kan hij schrijven wat hij schrijft. Peter zegt op een bepaald moment... ...doch dit ene mag u niet ontgaan geliefde... ...broeders en zusters in Yeshua, ...dat een dag bij Yahweh is als duizend jaar... ...en duizend jaar als een dag. Zo, vader hebt de tijd. Duizend jaar. Dat is voor vader gewoon een dag. Als hij het over zeven dagen heeft... ...heeft hij het over zevenduizend jaar... Ja, inderdaad, een periode van die de mens, als de mens gegeven is. Dan krijg je dus weer duizend jaar de, acht, de achtste dag. Ja, weet niet met de belofte. Nee, hij heeft wat gezegd. Maar hij talent niet. Vindt u het een vreemd woord, talen? Wij gebruiken het aans niet meer, hè? Maar ja, weet talent niet. Al zijn er die aan talen denken, maar hij... Yahweh ja, is langmoedig. Dus zijn uitstel van de executie of van het geven van de zegen, daar tallent hij niet mee. Nee, hij is genadig en langmoedig over ons om ons de ruimte te geven steeds weer terug te komen. Steeds weer terug te komen. Hij is heel langmoedig. Daar hij niet wil, niet wil, dat sommigen verloren gaan. Dus zeg nooit, je kan niet verloren gaan. Nee, hij is zo barmhartig en langmoedig dat hij hij tallent niet Nee. Hij geeft je de leemte tot inkeer. Gemiddeld, de mens heeft 70 jaar om erover na te denken. Hij is langmoedig, jegens u. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat je tot bekering komt. Tot kennis van zijn woord en daarna gaat handelen en tot je doel komt. Maar de dag van Yahweh zal komen. Ja, de dag van Yahweh zal komen als een dief. Wie van u weet wanneer die komt? Komt hij morgen? Maar als die morgen komt, komt hij dan als een dief? We verwachten hem wel, inderdaad. Dus er staat wel geschreven, de dag van Yahweh zal komen als een dief. Omdat we niet weten wanneer die komt. Maar als die komt, wat zullen we zeggen? Daar is onze Heer, hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Dat is onze verwachting. Op die dag zullen de hemel met gedruis voorbij gaan... en de elementen door vuur vergaan. De aarde en de werken daarop... Zullen gevonden worden. Mooi. De aarde en de dingen die we daarop gedaan hebben. Die zal die vinden. Alles wat wij gedaan hebben wat niet goed is. Zal die vinden. Alleen aan het eind van het oordeel. Is het bloed van Yeshua. Maar Yeshua zegt vader mijn bloed. Mijn bloed. Maar als je nou niet door het bloed van Yeshua. Gereinigd bent. Wat heb je dan nog? Petrus zegt. Daar al deze dingen al dus vergaan. Hoe danig behoort gij broeder en zuster dan te zijn in heilige wandel en Gods vrucht? Heilige wandel en Gods vrucht. Wat is Gods vrucht? Dat is gewoon die dingen doen waarvan God zegt dat je ze moet doen. Want pas als u het gaat doen, dan ziet God ineens de vrucht van zijn eigen woord in jouw leven verschijnen. Als we de goddeloosheid doen, dan weten we wiens vrucht we dragen. Vol verwachting, u spoedende, broeder en zuster, naar de komst van de dag Gods. Moet je goed luisteren wat er staat, hè? Vol verwachting, u spoedende, naar de komst van de dag van God. Misschien is dat lastig, maar strekken wij onze hand uit. Oh mijn God, laat uw dag morgen komen. Nee, laat die dan maar vandaag komen. Kunnen we dat zeggen met elkaar? Wij denken dan, o, oh, onze kinderen. O, oh, maar, oh, maar die. Oh, oh, oh, oh. Maar diep in ons hart zeggen we, o Heer, kom. Kom spoedig. Dat is de vreugde die we hebben om eruit te zien. Vol verwachting gaan we ons spoeden naar de komst van de dag van God. Terwille waarvan de hemelen branden zullen, vergaande elementen in vuur zullen versmelten. Wij verwachten, broeder en zuster, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan het woord van God. Wat een vreugde om daarin te leven! Om in gerechtigheid te leven. Daarom geliefde. Dat vind ik ook zo'n mooi woord. Hè? Die, die Petrus die zegt maar tegen ons. Geliefde. Geliefde. Hij zegt gewoon ik hou van jullie. Broers, zussen. Gekocht en betaald door hetzelfde bloed. We zijn hetzelfde lichaam. Geliefde. We zouden elkaar gewoon elke keer zo moeten aanspreken. Geliefde. Fijn dat u er bent vanmorgen. Zowat shalom. Vind je dat niet goed klinken? Die Petrus die heeft iets in zijn spraak. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting. Welke verwachting? Nou, om onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. In shalom. He, dat je zo klaar staat. Hij houdt de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Ja, mooi, komt dat woord langmoedigheid weer. Hij houdt de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Dus het feit dat God zo lang moedigheid, heeft, dus he, oh wat een zaligheid. Dan kunnen er nog steeds toegevoegd worden aan dat volk wat gered wordt. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid aan u geschreven heeft. Evenals in alle brieven waarvan hij over deze dingen spreekt... daarin is een en ander moeilijk te verstaan wat de onkundige... en dit is toch wel heftig, als we die geschriften en die brieven niet kennen... En we niet begrijpen als we het Torah niet verstaan. En nog steeds denken dat we zondag moeten vieren in plaats van Sabbat. En als we de, Christen, de kerstfeestjes moeten vieren in plaats van de heilige feesten van de Heer. Ja, we zijn zo misleid. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en de onvastige lieden tot hun eigen verderven draaien. Echt waar. Als we niet kunnen zeggen zo spreekt de Heer, zo spreekt de Heer. Maar we gaan filosoferen, zogenaamd in onze charismatische geest. Want velen zijn zo charismatisch, die zijn veel meer dan wat de Bijbel geschreven heeft. En ze zijn zo charismatisch, tot waar de Bijbel zegt, ah, dan zeggen ze rustig, ja, maar de geest maakt me dadelijk dus B hoor. Oké, okay. discussie over. Maar ze zijn onkundig en het zijn onstandvastige lieden, die tot hun eigen verderf de schriften gewoon verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften... We komen allemaal uit die kringen voort, hebben het geleerd. Wat een vreugde is het om samen te zijn op de sabbatten van de Heer onze God, op zijn feesten ja. en op elke nieuwe maan. Dat kan alleen maar in het Koninkrijk van God. We zijn een beeld van het Koninkrijk van God, broeder en zuster. Geliefde, daar gij nu van tevoren weet, wees toch op je hoede. Dat gij niet door dwaling, welke dwaling, der zedeloze. Zedeloze vindt u het een vervelend woord, of niet? Wij zijn gehoorzaam geworden aan de Torah van God. Dat zijn de zeden in het koninkrijk van God. Iemand die de zeden uit het koninkrijk van God overboord gooit is een zedeloze. Zodra we zeggen, ja God zegt het wel, maar ik doe het anders. Dan bent hij ontrouw aan de zeden die heersen in het koninkrijk van God. Dan wordt hij dus zedeloos. De dwaling der zedelozen mede gesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Wij moeten standvastig blijven in de zeden die Abba Yahweh ons leert. Maar broeder en zuster, warst op in genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Want hem zij de heerlijkheid zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen. Laat het een vreugde zijn om in de wegen van Jabe te wandelen. En te weten dat je gerechtvaardigd bent door je geloof in Yeshua. Zalat shalom.